Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. Coming, are you ready? Are yeah, you ready? Are you ready to roll? It's my party, you can't stop me. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands and see you dropping. Going on, I just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are yeah, you ready? Are you ready to roll? Oh, Ooh <laughs> Lekker hoor, de nieuwe van David Guetta samen met Glow in the Dark. Eén-a-party was dat. En zo zijn we begonnen aan de derde hoogtijd verhogen deze week al. Daarvoor wil je trouwens Royal Republic nog met Tummy Gun. Die staan in november staan ze in de melkweg in Amsterdam. Even snel kaartjes verkopen, want voor White Lies was ik alweer te laat. Zou je net weer zien natuurlijk. Nou in ieder geval welkom. Het is 6 over vier vandaag. Ja, meestal is dat altijd vier over vier. Ja. Twee minuutjes later. Mag ook eens een keer, vind ik. Even kijken, wat zit er vandaag gewoon weer in de uitzending? Natuurlijk de band van de week, Dijkkind, weer twee keer langs, Remy Demi heb ik voor je klaarste en Dermond, ja ja, dat zou je maar gezegd worden. Even kijken, wat nog meer, veel nieuwe muziek, maar ja, op, nou, dat valt trouwens ook wel mee. Ik overdrijf je dus zoals gewoonlijk, uh, in ieder geval de nieuwe van de Staat komt langs en uh, Deep Sea Arcade, Yaku Ma. Uh, de nieuwe van Unkelsoor, Urg komt ook langs en de nieuwe van de Zin. maar ja, op zich best wel veel nieuwe muziek dus. En ook nog de nieuwe van Kelvin Harris. Nou, even kijken. 1, 2, 3, 4. Nou, dat zijn toch wel zo'n. een nummer of 7 nieuw. Nou ja. Is toch altijd wel leuk om even nieuw muziek te draaien. Je mag ook gewoon oude knijten zo. Die komen ook weer langs vandaag. Altijd, uh, altijd uh, van alle, van alle muziekgenres uh, ben ik. Uh, kun je mij oproepen. Hoogtijd van Gijs Want het gekke genre gedeelte komt ook weer langs vandaag. De korte connectie. Ja. ja. Ik overweeg uh, om te stoppen met de korte connectie. ja, er rooi nog wel meer over misschien vandaag. Even kijken. Gijs favorieten. dan komt weer een nieuw plaatje Gijs favorieten. Kortom, weer een bomvolle uitzending. Zoals elke dag eigenlijk wel. Maar dat maakt het leuk. Lekker, uh, lekker veel muziek draaien. Dat, dat blijf ik toch misschien wel het leukste vinden van het hele programma steeds. Lekker veel muziek draaien. Gisteren was het gekke genre gedeeld, dubstep. Toen draaide ik een paar dubstep laatjes. En deze man, die noemde ik ook op. is wel een redelijk grote naam in de dubstep wereld. Flux Pavilion. En hij maakt een liedje dat ik heel erg fijn vind. I Can't Stop is dit. Welkom op de vrijdag... De vrijdagmiddag het is 30 augustus 2013. De 30 ste alweer. Dat gaat alweer snel. We gaan richting de laatste maanden van het jaar alweer. En doen we dus samen met Flux Pavilion. En dat heerlijke nummertje. Die gaat er wel lekker in om even een knallende uitzending te beginnen. Zo gaat het dan uh, lekker bezig zometeen. Zometeen heb ik uh, Daichkind voor je, de bent van de week met Remi Demi. Hele fijne plaat hoor, de, de standaard afsluiten van een uh, live set. Ja, moet je echt een keer zien hoor, moet je echt gewoon een keer live zien. Daichkind, onthoud die naam. Ga nog vaak langskomen, al is het alleen maar in mijn programma. Maar ja, eerst nog even een, uh, een ander nummertje. Ik draaide deze afgelopen woensdag al. Toen ik uh, mijn Seagat-uitzending had, want oh wat was dit vet live. How you ken op je radio? Dit is Levitate. Mouth, but my head in the clouds, yeah, I can feel it rising Bound to the earth, but we could ascend, yeah, I'm realizing I feel both feet lift off the ground I can levitate with every chord that plays I close the same game. Radio, oh, dat vind ik echt een hele vette plaat, hoor. Die ga ik echt nog heel, heel, heel vaak voorbij laten komen. En ik denk echt gewoon zo vaak dat, dat je er gewoon helemaal scheidsziek van gaat worden. Zo, zo vaak gaat die langskomen. Dat, dat beloof ik je. Even kijken verder met de band van de week, want die uh, moet ook gedraaid worden. En dat vind ik ook helemaal geen, uh, geen probleem, hoor. Dat vind ik ook helemaal niet vervelend, absoluut niet. Ze gaan nog even twee dagen door, vandaag en morgen, kind. Ik heb morgen vanmorgen alweer heel, twee, twee hele leuke plaatjes laten, maar vandaag ook. En dit is de eerste, Remy Demy. Op een Tennisturnier. Du machst een Party, wie nett van dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schweiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Densen. Yeah, Come on. From here. op je radio. Lekkere platen ook hoor. Dat is, het, het is allemaal een beetje verschillend, die platen van uh, Kind. Gisteren had ik dan Leidergeil en, uh, en Nervt. maar die verschillen ook wel van elkaar. En dan uh, draai ik zo meteen in de uur nog Delmond. En dat is ook weer heel anders dan dit plaatje. Dat vind ik wel leuk. Dat is echt hartstikke verschillend. Moet je maar even uh, op uh, Spotify of zo kijken bij, uh, bij Kind dan uh, kom je voor mij een cd'tje of drie tegen. En daar, uh, ja, veel van Gans Unten, dat is uh, de meest bekende, althans in, in Duitsland dan. Die heeft staat ook een keer mooi zien, die is dan het meest beluisterd en alles. Ja, en toch leider geil dat dat toch wel echt hun bekendste hit is. En dan hebben ze nog, eh, nog het album Nog 5 Minuten Moetie en Bitten Sie en Sie En de rest staat er eigenlijk niet op, dus zijn zeg maar, er staan drie albums op. eerste komt de 2000, de tweede uit 2002, en de derde uit 2012, dus daar zit ook alweer een hele tijd tussen. Maar ze hebben wat heel sterk album dus teruggekomen. Het beveel van Gans unten, je mag even kijken op uh, Spotify of uh, ergens anders waar je je muziek vandaan had van Dijkkind. Lekker. Zometeen dus nog een plaatje van Daikind. Morgen weer twee. Ik heb er al twee klaarstaan, maar uh, eerst verder met de rest van vandaag. Even kijken, wat gaan we zo meteen doen? Het gekke genre gedeelte natuurlijk. Ik heb nog acht minuutjes en dan kan ik het, uh, het befaamde gekke genre gedeelte, gedeelte muziekje weer in starten. Deze dus. Even kijken. Ja, deze dus. Maar dat is pas over acht minuten. Hè. Dus uh, niet getreurd, niet, denk, niet helemaal in de stress raken van oh god, oh god, welke gaat hij nu pakken? Wees dan maar niet bang, dat u nog zeker weten acht minuten. Even kijken, ja. Ik heb weer echt een overload aan muziek meegenomen vandaag. Dus dat betekent dat ik weer ontzettend veel keuze heb en dat ik dan nooit weer kan kiezen. Dat is... Ik leer er ook maar niet van, Ik zeg altijd wel zo mooi van... Moet ik maar even wat beter aanpakken en dat doe ik het toch weer niet. Nou ja, weet je wat? Ik draai gewoon even de Bloody Beat dan. Die wilde ik toevoegen aan het lijstje van Gijs Favorieten voor mij twee dagen terug. Of gisteren zelfs. Maar ja, dat ging ook niet door. Op het laatste moment toch maar anders beslist. Nou ja, goed tot houden. Dan weet jij in ieder geval welke in ieder geval volgende week in het lijstje van Gijs Favorieten komt. Is Radio 501. Is dit, Devil's Blood, van het uh, nieuwe album Icon, in, uh, helemaal opgenomen in uh, Los Angeles met dezelfde man die, uh, die de White Stripes uh, t, uh, hielp met het album op te nemen, dus dat zijn uh, de grote namen. Het album komt voor mij uit mijn hoofd in, uit, in december uit, ergens in de, de laatste maanden van dit jaar en het belooft uh, een heel goed album te worden. Ik had hier op de, op de website van de staat ook al gezien dat het alweer een... Uh, een vijf review had gekregen, terwijl het album dus nog niet eens uit is uh, bij, uh, in, een, in, een, in een muziekblad. Dus dat uh, belooft veel goed, Ze nieuwe album van de staat. Ik uh, kijk er uh, naar uit, kijk, precies half vijf, dat heb ik weer mooi getimed zo. Het gekke het gedeelte, hij is weer helemaal terug van vakantie, het mooie groene bakje, het gifgroene bakje. En hij gaat weer mooi zijn werk doen. Gisteren hadden we dubstep, dat was erg fijn, tenminste dat vond ik in ieder geval erg fijn. Ik gebruik ook nog flex natuurlijk vandaag, daarvan een je de staartje gekregen. Maar ja, wat zal het vandaag worden? Het kan weer alle kanten op gaan en ik ben weer vergeten mijn pauken klaar te zetten. Het is ook altijd weer hetzelfde. Ja, deze moet ik hebben. En nou, laten we voor de veranderingen deze eens een keer nemen. Ja, zo. Moet hij het helemaal weer doen. Even kijken, daar gaan we weer. Spannend. Altijd spannend. Ik denk dat ik maar een grote bakje moet pakken, want uh, ik ben er langzamerhand een beetje moe van als het er steeds uitvalt. Ja. Ik, ik ja, die papiertjes die hebben toch een... Uh, en, en, uh, ja, die, die zijn ongeveer, nou zal ik even meten, even snel meten voor je, een centimeter of twee, drie, centimeter of zes, zeven lang en dan ook nog twee centimeter hoog. Dus uh, ja, en dat zestig van die papiertjes in één in, in bakje met een, uh, met een straal van, uh, ja, wat is het, tien centimeter, dat stelt het allemaal niet zo heel veel voor natuurlijk. Maar ja, het, uh, zolang, zolang ik het nog doe, zolang het nog goed gaat, dan uh, ben ik tevreden. Dat is mijn motto, lijkt uh, wel de laatste tijd, zolang het goed gaat ben ik tevreden. Maar ja, er is nog niks ergens door gebeurd. Ik ben hier nog steeds. Mijn 56e uitzending, trouwens alweer. Ja. Gaat alweer rap op deze manier. De 62e uitzending in totaal bij 501. Dat is ook altijd leuk. Even kijken. Hier, dat bedoel ik. valt er weer eentje uit. Ik moet toch maar eens een echt grote bakje gaan halen. Kijk Als ik mijn hand erop haal, valt ook alles eruit. Nou ja. Ik heb er een gepakt. Ik heb er weer een in mijn handen. Even kijken. Voor mij heb ik de pauker klaarste. Jongens, zijn de Pauken er weer? Ja, de Pauken zijn er absoluut weer. Even professioneel opbevouwen, oei, kijk, dit is wel een, een leuk genre, dat vind ik denk ik dat jullie dat ook wel leuk vinden, is weer anders dan dubstep, het is namelijk geworden Britpop, ja, jouw favoriete Britpop plaatjes, nou dat vind ik wel een, een leuk genre, er zijn, er zijn veel Britpop nummers, Miles Kane, hartstikke Britpop, ik denk dat de Arctic Monkeys daar ook nog wel in mogen vallen. Ja, ik denk het wel. Nou ja, leuk in ieder geval. Britpop. Moet je maar even jouw favoriete Britpop plaatje naar mij opsturen. At Gijs Laagstreepje Hoogland. Op Twitter. At Radio 501. Dan zie ik ook alles binnenkomen op Twitter. Uh, volgens mij ook zelfs nog op de website www.radio501.nl. Uh, bij uh, Slash Live, dan kom je meteen bij de babbelbox. Maar als je gewoon bij Radio 501.nl kijkt, dan, uh, dan kom je er vanzelf ook. Want dan zie je ook nog allemaal nog hele leuke verhaaltjes staan. Onder andere een verhaaltje over Kind. Geschreven door uw favoriete DJ Gijs Hoogland. Hier op de, in de DJ boot. Achter de microfoon. Zo, leuk, dat is, dat is nu helemaal nieuw trouwens, ik schrijf nu elke week een, een heel mooi stukje over de band van de week en die staat dan op de site, moet je maar even kijken elke week. Elke week woensdag kwart over vier wordt dat dan uh, op de site gezet, want dan wordt ook natuurlijk de nieuwe band van de week bekendgemaakt. Maar ja, Nick genoeg over de band van de week, verder met het gekke genre gedeelte, Nou ja in ieder geval verder, jij mag je favoriete Britpoplaatje naar me insturen. Ik zou zeggen, succes! To mm -hmm. Op je radio. Uh, zoals gewoonlijk kijk ik ook altijd even op de, de Wikipedia van het testbetreffende genre dat ik zojuist gepakt heb in het gekke genre gedeelte. Nou ja, dat was dus Britpop geworden en uh, je kan hem nog steeds insturen. Jouw favoriete Britpop-blaadje, at gijslaagstrapjehooglad, radio501 of www.radio501.nl slash live. Dan zie je bij uh, de, de chatbox, de bubblebox, en, uh, dan kun je het mooi inleveren. Even kijken, wat, staat, wat zegt de grote voorbeeld Wikipedia er allemaal van? Ja, de grote namen, de Stone Roses, de Verve, Blur... Radiohead, natuurlijk de grote namen Manic Street Preachers. En daar staat er ook helemaal bij. 1994, dubbele punt. Hoogtepunt Rivaliteit, Blur en Oasis. Vind ik dat wel heel mooi. Dat is dat, dat, dat ook even aangeven. Altijd handig om te weten. Het is niet een band, maar het is wel altijd, altijd leuk uh, om je muziek dus even op uh, peil op te houden. Even kijken, de albums, uh, de Stereophonic ik langskomen. Uh, Primal Scream, Manic Street Preachers weer. Ja, maar de, grote, de grote Britse namen komen wel langs inderdaad. Maar ja, heb jij nou een, een, een, bijvoorbeeld een kleine Britse Britpopnaam, dat, dat vind ik ook wel leuk. Gewoon even een, onbe oh, gaat, gaat alles. Uh, een onbekende Britpop laten draaien, dat vind ik ook altijd wel leuk om te doen. Dus uh, dat mag jij dan gewoon insturen naar je uh, al gehad? radio 501 of www.radio501.nl uh, Slash live, of bij live luisteren, net wat je wil. Uh, bij de chatbox, slash bubblebox. En dan, jouw favoriete Britpoplaatje? Nee ja, ik weet in ieder geval veel. En een andere band die er ook uh, tussen staat... Dat is een band die ik vlak voordat ik op vakantie ging zo'n beetje elke dag draaide. Ja, ik had ze helemaal herontdekt en dat is altijd wel leuk als je even die bandjes helemaal herontdekt. En ik heb het over Ash en die stond ook tussen dat lijstje van Britpop artiesten op het grote Wikipedia. Dus ja, als Wikipedia het zegt hè, dan hoor je mij ook niet klaar, hoor. Alles weer even goed zitten, want alles valt weer om hier. En als het Ash is, weet je, ik zag het staan en ik dacht nou ja, zal ik die wel even draaien als voorbeeld hè. Ja, als je een beetje vergeten bent wat Britpop nou is. Nou, volgens de grote computer, volgens de grote internet Wikipedia is dus Ash ook uh, Britpop. En dat vind ik helemaal niet verkeerd. Je hoort nu Burn Baby Burn van het album Free All Angels uit 2001 alweer. Nou, zo lang geleden, maar wel zo ontzettend lekker nog. Heerlijk, Ash op je radio. Op de radio. Burn, baby burn. Lekker hoor. Even verder, zullen we gewoon even meteen het uh, Britpop genre maar even doortrekken? Ja, je zit er net zo lekker in hè. En uh, ja. Als er toch genoeg aan wordt gevraagd, waarom dan ook niet, weet je wel? Even kijken, ik noemde hem net al op. Miles Kane komt ook binnen. Uh, ja, de grote naam Radiohead, Oasis en zo. Maar ja, ik heb er eigenlijk wel zin in een beetje. Die uh, zulke muziekjes. Het uh, gaat, er, gaat er altijd wel in. Laten we beginnen met uh, Miles Kane. Zijn nieuwste plaat. Don't forget who you are. Kijk ook een, een vrolijk Britpop plaatje dit. Maar er zeker tussen hoor in het lijstje, hoor. Die nieuwe dus van Miles Kane op je radio. The finest clothes that you can find Dressed in my coats. I'm feeling fine. I wanna shine I'll shout so hard. I'll stand so far. Forget who you are. En we gaan gewoon vrolijk verder om met de met de Britpop op je radio. Deze wordt aangevraagd door Rob. En dus speciaal voor Rob draai ik Oasis en Morning Glory op je radio. Is Morning Glory op je radio. Zometeen in twee uur draai ik nog even een, uh, een Britpop plaatje. Ik denk dat dat uh, maar even gewoon moet worden. Dat ik gewoon uh, even twee, twee, twee gekke genre plaatjes ga draaien. Gewoon in het eerste uur eentje. En dan aan het begin van 2 uur. Vind ik wel leuk. Houd ik, hou ik even contact met iedereen en alles. Uh, ook met, uh, met de dingetjes. Maar nu moet ik even gauw doen, Want uh, ook uh, Gijs favorieten, Het lijstje, het, on, het geweldige lijstje. Dat uh, moet ook erbij gevuld worden. Even kijken. Wie staan er nu allemaal in? White Lies staan erin. Uh, the Guerilla Speakers. Parquet Records, St. Hawkey, Hockey. Swedish House Mafia staat er ook nog in. Uh, veel te veel staat er eigenlijk in, nou op zich valt het trouwens nog mee. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ben staan erin, dat betekent dat vandaag de 15e erin gaat komen. En ja, dit is ook zo'n plaatje die ik al zo lang hoor, die ik echt al anderhalf jaar elke week al een paar keer op heb staan, dus ja, die, die, die, die hoort eigenlijk gewoon thuis in dit rijtje, die verdient eigenlijk een, een, een, een ereplekje. En bij, ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen, hij verdient bijna een ereplekje, dat uh, vind ik wel een, een, in ieder geval een eervolle vermelding, laten we daarop houden. De Rizal Kicks komen erin. Het uh, favoriete plaatje van mij, van hun. Zo gaan die dingen natuurlijk. Mama, doe de hand. En ik vind het zo heerlijk vrolijk feest Wat een smile, Dat is wat Yo, coming in with a sound fresher than cut fast Fun starts, second lap like re-enter if you must pass. Rush fast I so keep forgotten your mind mm. All the drivers will up in their face like, can I see your bus pass? Mm. Nah, no. we just want a little rhyme, bruv Call me what you want, but you should not call it a night, love And I might just join a mile high club Only problem being that I couldn't give a blind Yeah, yeah. let me touch back down uh, Slap it on the bum until it comes back round off the room's like, oi, what's this all about? With the other half driving like, I love that and hum Maar doe de hand van de Rizzle Kicks. Nou, die verdient absoluut, die verdient nog meer dan de eervolle vermelding. Want vind ik dit toch een vette plaats? Zeg. Je mean, en zo vrolijk ook, hè? Zo vrolijk en dat maakt het leuk. Nou ja, uh, ver we moeten verder, want we moeten tweede uur in. Ja, want het gaat alweer lekker rap als je van die leuke vrolijke blaadjes draait. Zometeen hoor. Oh, ik heb weer een leuke opener, ook alweer zo'n zo feestelijke opener. En dan moet ik ook de feestelijke afsluiter nog draaien van vandaag, of nou ja, van vandaag, van het eerste uur de plaats van jou, van stuurlui en mooie meisje. Dit is deze week de Radio 501. Voor je hoofd, Jouw radio Jouw muziek Echte muziek Ik zag haar staan in de kroeg Het was nog best wel vroeg Ze keek om zich heen En ze leek er alleen Misschien ben ik degene die ze zoekt Ai, ai, ai, ai Wat een mooi meisje ben jij Ik dacht ai, ai, ai, ai wat een mooi meisje ben jij, was aan de beurt voor een rondje Dus ik liep naar de bar en daar stond je Ik heb het leven niet voor, dus ik drink nog wat door Tot ik de moed in mijn glas heb gevonden I. een babbel een beetje met andere people's Goed met jou? Oké, okay, prima Wacht op mijn vrienden, bestel nog een nieuwe En ik zie mannen op jacht, vrouwen op pad en ik sta bij de bar Het lijkt op elke andere dag, maar plots klaps weer andere dag Ik zag je staan wat achteraan en dacht die dame is vast verdwaald. Wat ja, wat doet die hier in de kroeg? In de kroeg En wat een plaatje, mannen staren, vrouwen haten maken, praat praatje, recht je rug en loop naar de toe, Naar de toe. Oké, okay. buik in, pak je kans Ga erop af en doe dat wat je kan Maar net voor mij een andere man En voor ik het door had zij die al Ai, ai, ai, ai Wat een mooi, meisje ben jij Meisje ben jij, hey. ik dacht ai ai ai ai, wat een mooi meisje ben jij. Hey.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 Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BFA4U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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501 daar een donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht. op radio 501. Daar volgende donderdag op Radio 501, Nu op radio 501. Hoogtijd voor hoogland. Grijs hoogland 501. I'm the cat with the bass and drum. Going around like bam bam bam. And drum Going around Like bum bum bum What's grooving I'm moving I like your style Of the one thing How charming Just a rapper Load him up And eat the snapper I was 16 pints of rum And then I Ook dit door Chase, status en time op je radio. En daarvoor Sam en The Womp met Bam Bam. Welkom in de tweede uur van de hoogte de vrijdag editie. Het is 30 augustus 2013. Oh, wow, dat is wel bijna september, man. Dat gaat echt belachelijk snel zo. Apart, apart. Maar dat maakt helemaal niet uit, want uh, ja, des te sneller uh, kom ik in de buurt van mijn 100 uitzending. Het is de 56ste alweer. Ja, ik heb wel zin in die 100ste, hoor, ja. ja Matthijs en ik, die uh, Matthijs van der Meer, vond, we hadden een beetje uitgekeken dat we ongeveer tegelijkertijd onze 100ste zullen hebben. Misschien dat ik iets eerder had, maar. Dan nou gaan we misschien wel een, een leuk feestje geven, maar dat is uh, pas bij mij in mijn geval over 44 uitzendingen. Dus dat is nog heel ver weg, heel erg ver weg. Eerst nog dus even de 56 e afronden. Vandaag, de Korte Connectie komt er zo meteen aan. Uh, de tweede plaat van Dijtje Kind, van de week. En uh, nou, ik denk wel een plaat of vier nieuwe muziek. Even kijken wat heb ik allemaal meegenomen als nieuwe muziek. Uh, Deep Sea dus Calvin Harris, Tudor Cinema Club, Jak Varma en Uncazolle Urg. Allemaal nieuw. Allemaal, allemaal, allemaal nieuw. Het is dus mooi, heel altijd leuk. Ve veel nieuwe muziek, meer nieuwe muziek als in het eerste in ieder geval. Toen had ik de statusnieuwe muziek, maar ja, maakt helemaal niks uit. Leuk dat je weer luistert, leuk dat je nog steeds luistert. ik, uh, ja, voor mij heb je, ja, je zo ongetwijfeld 10 uh, minuutjes weekend hebben ondertussen, denk ik, ja. Als het goed is wel of je moet overwerken natuurlijk, uh, ik hoop het niet voor je. Zo'n heerlijke vrijdagmiddag, het is, uh, het is nog steeds lekker weer. en dat, dat, dat zei ik gisteren ook, van nou, het verbaast me hoe lang het toch lekker weer is. Maar ja, laten we hopen dat het zo lang mogelijk blijft. Even kijken, het gekke janig gedeelte van vandaag, dat was Britpop. En ik zei dat ik maar uh, voortam gewoon elke keer even twee plaatjes moet gaan draaien. In het eerste uur, uh, tijdens het recensant gedeelte en ook gewoon aan het begin van de tweede uur. Dus ja, en ik hou me gewoon aan mijn woord hoor. De Manic Street Preachers komen langs. If you tolerate this, your children will be next. If you tolerate this, your children will be next. Op jouw radio 501. Verder met een Korte Connectie. Ja, die, die staat ook gewoon weer in de wacht. Ja, ik vertelde het in de eerste uur al. Ik, uh, ik, uh, ik weet niet hoe lang het nog uh, blijft leven, hoor, de Korte Connectie. Ik vind het allemaal niet zo heel succes. En uh, ja, weet je, het zijn toch weer twee nummertjes die, die ik dan weer persen. Ik ben er zo lang mee bezig. Dus nou ja, misschien is dit wel een van de laatste Korte Connecties. Dus een van de laatste kansen om de, de hele hoogtijd van ons prijzenpakket te krijgen. Ja, pas maar op. Ja, het zal zo mijn laatste keer zijn. Ik denk dat... Uh, nou, ik denk maximaal misschien een weekje, dus uh, een van de laatste kansen om jouw prijs te pakken in hoogtijd voor Oogland met de korte connectie van vandaag. En volgens mij heb ik deze connectie al een keer gehad, dus nou ja, hij moet wel weer te doen zijn ook, denk ik. Twee plaatjes achter elkaar, je kan je goede antwoord insturen, heb je oogland at radio501 op de website www.radio501.nl To the dove And you're an amateur trump I said don't fall in love Now don't fall in love And hey, you're outrageous Quite the dame. Excuse me zo, dat was hem dan, de eerste plaat in de korte connectie, ja, een van de laatste kansen om je prijs te pakken in Hoogtijd voor Hoogland. Dus ik zal maar uh, flink je best doen op de, de connectie tussen deze twee plaatjes. het Gijslaas, heb je al gehad, Radio 501, of op de website www.radio501.nl Slash live op de Babbelbox. of op de website kun je nog veel meer andere leuke dingen doen. Moet je maar even kijken, de connectie tussen deze twee plaatjes moet je maar even heel goed nadenken. Want ja, het was zomaar de laatste keer je kunnen zijn hè. Until they kick us out, people move your feet. Until they kick us out. Until they kick us out. Until they kick us out, people move your feet. Until they kick us out. Until they kick us out.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 Geen makkelijke connectie, maar als je de afgelopen maanden goed opgelet hebt, weet je hem vast wel. Hè? Dat was de korte connectie van vandaag, misschien een van de laatste. dus wel. Jouw antwoord kun je insturen naar edgijslaag 501 of op de website www.radio501.nl. Bij live luisteren, er staat een balbox en daar kan je alles achterlaten, jouw goede antwoorden. Ik ben met een, een andere vette plaat, die ontdekte ik gisteren weer helemaal herontdekt. Dan zit ik op, uh, gewoon op de bank thuis en dan, uh, dan zet je die Spotify radio aan en dan kom je toch zoveel van die nummers tegen waarvan je denkt, oh ja, en dat nummer bestaat ook nog, oh is dat van die... Nou ik denk dat ik gisteren al een nummer of twaalf van van dat had gehad. En deze hoorde er ook tussen, want oh wat is dit een vette plaat zeg, uit Frankrijk. Magion, zoals ze hem daar noemen, met een hele vette plaat. Jij kent er vast ook al. Icarus is dit op jouw radio. John, Madeon, M-A-D-E-O-N, Madion. -E voor mij streek ik het zo uit in, in het Frans. Icarus op je radio. Lekker man, dat, dat is dus een van die, de tientallen ontdekkingen die ik de afgelopen tijd heb gedaan. Van liedjes van, oh ja, echt de, de, de, de oh ja momentje zeg maar. Zometeen krijg jij het, het antwoord op de korte connectie tussen die twee blaadjes die je gehoord hebt. Een, een, een minuutje of, het oh, is vijf, vijf, zes, zeven minuutjes geleden of zo, zoiets. Maar eerst even een andere, echte klassieke dansplaat. Moet ook gebeuren natuurlijk, moet langs langskomen. De Freestylers zijn dit, en Push Up. Op je radio en push up, even de korte connectie met je doornemen. De antwoorden wel staan natuurlijk. Yo, de man like me en Slees en daarna Knife Party en Sleaze twee onbekende plaatjes. Dat betekent dat dat bleek toch maar niet zo'n hele goede combinatie zijn. De prijzen die zitten nog steeds in de, in de prijzenkast. Ja, en misschien uh, nou ja, wie weet, komt er morgen weer een nieuwe connectie. En Anders uh, volgende week of zo alweer. Even kijken, even verder met een uh, gehalte rock met de Foo Fighters. Dit is ik al. It seems Op je radio Sky On Fire en daarvoor de eerste hit van de Foo Fighters. Dus leuk om die weer te horen. Dit This Is A Call. Lekkere plaat blijft dat toch Echt, de Foo Fighters die, die gaan mij ook nooit vervelen hoor. Die komen ook nog in het lijstje van Gijs Favorieten terecht denk ik. Ik heb zo'n vaag vermoeden. Verder met nieuwe muziek. Uh, nieuwe muziek van uh, Lekkere Punk. De nieuwe muziek van Unkers Over Urg. Dit is Cardboard Cutout Boy op je radio. To be a fool, but I got wise. I'll just shut up and let you fill the page. Just what you want me to be. I'll, I'll be a I'll be your combo I'll cut out, boy. Always agree completely. My legs will fall completely. I bring you happiness and joy. Don't care, 'cause I'm not there. There's nothing to destroy. I'm not a people person anyway. Inanimate objects don't get you wrong. So as long as I agree with what you say. Someday I might turn into one I'll be your mirror image Stop talking once you finish I'll be your cover cutter je cardboard, caraboy, lekkere punk, gewoon uit Horen hier, helemaal lekker uit de buurt. En oh wat is het lekkere, Niels, Joost, Robert en Frank, dat, uh, dat, de on dat is de Unkertolburg. Ik, uh, nou, misschien dat uh, ik ze nog een keertje uitnodig of zo moeten we even kijken. Even kijken, ja, dat achtergrondmuziekje is eigenlijk volkomen overbodig, omdat ik het hartstikke vol heb met nieuwe muziek draaien. Ja, ik heb zometeen de nieuwe plaat van uh, de Two door Cinema Club voor je klaarstaan. Maar eerst even, uh, even, even rustig worden met uh, Jack Warma. Leuk bandje, gisteren ook uh, voor het eerst gehoord en het uh, bevalt me erg. Getting so tired and lonely, it's getting down er even weer uh, helemaal bijgekomen. Jack Warma is dit en Dead Loneliness. Verder met nog meer nieuwe muziek, de nieuwe single van de Two Door Cinema Club. Die heet Changing of the Seasons. En uh, die hebben ze samen geproduceerd met een man die ik zojuist al draaide. Uit, uit Frankrijk, met Madeon, Madeon, Madeon, Madeon. Geen idee hoe je het uitspreekt op Frans voor mij majong, dus laten we het daarop houden. Dit is st Stromai, dat kan ik ook niet normaal uitspreken, dus uh, we, gaan, uh, we gaan hem wel even laten horen. Ik wil hem wel even aan je laten horen, want ik vind het echt een uh, vrolijke, leuke plaat. De nieuwe, dus van de Tour de Cinema Club. Geproduceerd door majong, Changing of the Seasons. So it's so Tour Door Cinema Club, opgenomen met Magion, Changing of the Seasons, lekker, je hoort ook echt die, die elektronica, die Franse house, de, de invloeden, die hoorde je tussendoor. Lekkere plaat, hoor, ja de Tour Door Cinema Club die behoort al een paar jaar tot uh, mijn favoriete band. Oh, ja die ook behoort al, die, die zit in het lijstje van favoriete bands zeg maar, dus die komt er ook nog wel aan in het lijstje van Gijs Favorieten. Oh wat een lijst gaat dat worden mensen, ik denk dat ik echt 26 avides av nodig heb aan het eind van, uh, van, uh, van, uh, van al mijn leven, wat, zoveel favorietjes heb ik gewoon ja. Maar dat maakt helemaal niks uit. Even kijken, het is 10 voor 5. Dat betekent nog twee plaatjes ongeveer. Dat betekent dat ik Deep Sea Arcade niet kan draaien. Dat vind ik dan wel jammer. Nou ja, die komt uh, dan morgen wel weer langs misschien. Moet je maar even kijken. Want uh, de band van de week komt er ook weer aan. En dat uh, moet ook gebeuren. Dat is ook belangrijk. En dat vind ik nog steeds allesbehalve vervelend. Deichkind. Dit is een hele andere plaat dan die plaat die je het eerste uur hoorde. Remmi Demi. Dit is Der Mond. De mond op zijn Duits, zeg maar. En dat is toch weer wat, uh, ja... Ik weet niet hoe je het opschrijven. Bedenk maar wat voor dus en Dermond op jouw radio. Wohin ich auch geh mehr gibt's nicht zu sehen, das hätte ich nie geglaubt. Der Mond ist tot, es gibt kein Leben auf dem Mond. Er ist kalt, auch wenn er strahlt. Völlig leer und ungewohnt. Der Mond ist tot, der Mond ist tot. Was ich jetzt weiß, ist, dass ich sie brauche. Der Mond wird klein und ich fliege immer geradeaus, steige aus und schau hinauf. Der Mond ist tot, es gibt kein Leben auf dem Mond. Er ist kalt auch wenn er strahlt, völlig leer und unbewohnt. Der Mond ist tot, es gibt kein Leben auf dem Mond. Er ist kalt. war waren nur steine und staub der himmel war schwarz und der boden war grau ich hab's gesehen brauchte zeit es zu verstehen doch jetzt weiß ich genau der mond ist tot es gibt kein leben auf dem mond er ist kalt auch wenn er strahlt völlig leer und unbewohnt der mond ist tot es gibt mein leben auf den mond er ist kalt auch wenn er strahlt völlig leer und unbewohnt völlig leer Dijskind en Dermont, morgen de laatste dag van Kind als bent van de week. En ik heb al een beetje een idee wat het volgende week gaat worden. Dus dat moet allemaal goed komen. Zo, het zit er weer op voor de vrijdag editie. Ik geef zo meteen het woord aan mijn collega en vriend Chris Thijsmans. Die heeft er weer een hele stomme plaats klaar klaarstaan. Echt een stuk of 800 volgens mij. Dus ja, in zoveel heb je er inderdaad. Ja, wel zoiets. Hij heeft in ieder geval genoeg klaarstaan voor je. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik spreek je morgen wel weer, denk ik. Ja, tussen 2 en 4. Denk het wel. Misschien dat ik een korte connectie heb. Misschien ook niet. Ja, zo, zo, zo gaat het in mijn programma. Ja. Altijd lekker. Altijd lekker. Uh, ja, je moet het maar even zien. Misschien is dan de laatste kans om een prijs te pakken in Hoogtijd voor vooral. Dus blij, uh, luister vooral nog gewoon morgen weer. Tussen 2 en 4. Dus Gijshoogland is weer lachen. En ik heb in ieder geval het gekke genre gedeeld. Dat is er natuurlijk wel. Ik uh, zal zorgen voor de nieuwe muziek. Ik uh, zal zorgen voor de laatste twee plaatjes van de band van de week. Dijfje En uh, ja. Gewoon voor heel veel muziek. Zo eigenlijk wat ik altijd doe. Ve ik zal waarschijnlijk wel weer veel te veel muziek meenemen. Maar oh ja, dat is eigenlijk ook een, een, een minimaal vereiste bij mijn programma. Maar dat uh, moet allemaal goed komen. Ik sluit af met Calvin Harris. Een plaat die ik eigenlijk wil kopen. Maar dat, dat vind ik dan leuk. Op die website staat dan de LP van Calvin Harris, die kan je ook kopen. En er staat tussen haakjes: voor dit artikel heb je een platenspeler nodig. En daarmee gaan we eruit vandaag. Tot morgen.